4 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De NS gaat vanaf 2015 op de belangrijkste verbindingen tussen de steden meer treinen laten rijden. En Intercities rijden in het weekend s'nachts langer door. De NS heeft met minister Schulz van Hagen afspraken gemaakt over het treinverkeer op de langere termijn. Door die afspraken is de hoge snelheidslijn van de ondergang gewet. Afgesproken is onder meer dat op de HSL ook gewone Intercities gaan rijden.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 De Tweede Kamer zet daar vraagtekens bij en vraagt zich af wat er is veranderd. Minister Roosentaal spreekt van ontwikkelingen ten goede op het gebied van de rechtsstaat. Ik wil niet zeggen dat het allemaal perfect is, maar dat het is, is het in vele landen niet. En dan is het juist van belang om er naartoe te gaan en daar ook over te communiceren, contacten te hebben. En dat past dus ook helemaal in datgene wat we bijvoorbeeld ook noemen de mensenrechten dialoog. En op dat punt doet uh, Oman ook volop mee.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 De Beeld- en Geluid-Oeuvre Award is dit jaar toegekend... aan televisiemaker Irene van Ditshuizen. Ze krijgt de prijs voor haar bijzondere bijdrage... aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Volgens de jury zijn haar documentaires en series... niet alleen gemaakt om één keer uit te zenden... maar ook om een maatschappelijke discussie op gang te brengen. Van Ditshuizen was ook verantwoordelijk voor programma's als RUR... en de talkshow van Isra Meijer. Het weer vanavond eerst nog opklaringen, maar al snel nevel en mist... Morgen begint zwaar bewolkt met mist... maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Zondag opnieuw veel nevel en mist. En na het weekend een kleine kans op regen. ANWD Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 130 kilometer file. Normaal begin van de avondspits. Wel zijn er veel aanrijdingen gebeurd... onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Urmond staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht... Ook een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen de knooppunt de ouderen en de lunetten staat 4 kilometer. Bij lunetten zijn twee rijstroken dicht. Lange file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen 12 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ook was er een aanrijding en afsluiting op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen Voorhout en Wassenaar nog wel 5 kilometer. Op de N44 richting Wassenaar. Voor Wassenaar 6 kilometer.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 Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Joop Daalmeijer, voorzitter, raad voor de cultuur die nu al in actie komt tegen het kabinetsbeleid. En voor het afsluitend journalistenpanel zijn aangeschoven... Paul van Gessel, hoofdredacteur BNN Nieuwsradio... Peter van der Meers, hoofdredacteur NRC. U kunt ook reageren, twitter ons, hashtag VML, of bekijk ons gewoon op de site radio1.nl. Om te beginnen even, Paul van Gessel, geef je even geld aan kunst uit. Oeh, nee. Niet. Zou je meer geld uitgeven als dat uh, belastingtechnisch handig is? Nee, ik ga heel graag naar musea en dat soort zaken. Maar als je het hebt over geld uitgeven in de zin van... koop je veel schilderij of iets in die ja. richting? Uh, nee, nee, nee. mijn vrouw die is heel goed in de kunst overigens. Dus wij uh, krijgen wel heel veel schilderij altijd op een, op een leuk vriendenprijsje binnen. Je dus kan. dat is wel nou een voordeel. Peter van der Meers... Een klein beetje, niet zo heel veel, maar toch nu en dan is het schilderijtje. Zou het schelen, een belastingvoordeel? Ja. ja, nou, ik denk het niet. Niet, niet op mijn niveau. Uh, dus uh, in de zin van... Uh, Want het uh, is een hoog of te laag uh, nee, niveau? net een te, nee, nee, net een te laag <laughs> te niveau. Laag. We dus, gaan het ja, namelijk met ja. Joop Daalmeijer over dit onderwerp hebben. Gisteren is de geefwet aangenomen door de Tweede Kamer. Mensen kunnen het bedrag dat ze voor kunst uitgeven... aftrekken van de belasting. Uh, ik geloof uh, 125 procent van dat bedrag. Heel mooi, zou je zeggen. En toch is Joop Daalmeijer... Toch, Joop, niet tevreden? Nee, het is, het is heel jammer. Kijk, het zou eerst 150 zijn, met een maximum. En nu is het 125 geworden. En dan heb je altijd nog bij je eigen aftrek. Dat weet iedereen die wel eens wat aan goede doelen geeft. Je moet er altijd over een drempel heen komen... voor je kan aftrekken. Nou, dat zou natuurlijk met die 150 prettig zijn geweest. Want dan kom je eerder over die drempel. met die 125 en dat vind ik eigenlijk ja, buitengewoon jammer. Ten meer als je ziet dat geld, dat daarmee nu gespaard wordt door die motie van, van Vliet en uh, Omzicht. Uh... Ja, dat geld dat gespaard wordt gaat nu naar de zogenaamde SBBIs. En dat, zijn, dat, zijn... dat zijn stichtingen die opgericht zijn om geld in te zamelen... voor sportverenigingen, voor amateur toneelgezelschappen. Hartstikke goed. Voor ook, de ook cultuur? Hartstikke cultuur. Hartstikke cultuur. Uh, maar daarmee, kijk, als je kijkt naar de, cultuur, uh, de, de, de maatregelen die we hebben gehad... met de BTW van 6 naar 19 procent. Dat heeft aan de Rijksschatkist 90 miljoen extra opgeleverd. Dat wordt bij elkaar gebracht door Peter die wel eens naar het, naar het theater gaat. De Paul die ook wel eens een keer iets, iets leuks doet in, in, in de opera... Nou, Dat geld gaat erheen. En waar gaat dat geld nu heen terug? Niet naar de instellingen die dat bij elkaar sparen. door die verhoging van die btw. Nee, het gaat terug naar amateur toneelverenigingen. En dan in een, in een regeling die buitengewoon slecht doordacht is. Binnen zo'n SBBI kan je bijvoorbeeld een stichting oprichten. waarvan je aan een directeur drie ton betaalt. Daar speelt de Balken-norm niet. Daar speelt de Deegis-norm niet. Helemaal niks. Wat bij al die andere instellingen. die in de zogenaamde AMBI-regeling. Eh, waar, waar, waar theater. Nou, dat wordt nu al complex met al die regelingen. Nee, ja, ja, neem aan dat de mensen verstandiger zijn dan jij... want dat kunnen ze heel goed vragen. <laughs> Dankjewel. Okay. Uh, uh, maar toch eventjes, want uh, het gaat in totaal om een bedrag van 7 miljoen. Ja, 7 miljoen. <laughs> op, op een bezuiniging Verschil. van... 200 miljoen. De, precies. Heel, dus 3, 3 heel klein bedrag. Maar je zal maar bij de 3,5% worden die eruit geflikkerd wordt. Dan zou je in, in, in, in een theater kunnen blijven werken of bij een orkest. Maar er zit een, er zit een idee achter, mee eens of niet. Uh, uh, het gaat naar cultuur, maar naar andere cultuur. Ja, maar nog eens, die, die organisaties die betalen niet mee aan die btw-regeling... en die profiteren nu van de verhoging van de btw. En Ik weet dat staatssecretaris uh, Zelstra was eigenlijk... Ja, iedereen weet die hele discussie over die btw-verhoging... aan het eind van de draad, hij zei dat geloof ik in jouw krant... Ja, was het wel zo'n verstandige regeling geweest? Dus daar moet iets voor bedacht worden om dat een beetje terug te ploegen. Ja. Dat is toen deze hele voorzichtige regeling geweest. Je bent nu voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ja. Uh, uh, uh, geen fijn begin, begrijp ik al nu? Bah, prima. Ik voel me er best bij, maar ik ga er wel tegen in. Ik ga overigens niet tegen de regering in wat je in je inleiding zei. Dit is een beslissing in de Tweede Kamer. En daar ga ik tegen. In maar taal... valt het nog terug te draaien dan? Nee, maar misschien kunnen we wat anders bedenken. En zijn deze Kamerleden misschien ook nog op wat andere ideeën te brengen? Over het algemeen heel verstandige mensen. Ze zijn nu belobbyd door de mensen uit de amateurwereld. Nu zullen ze belobbyd worden de drons. Eh. De kersvers, voorzitter, uh, je voorganger Els Swaap is opgestapt. Omdat hij niet mee wilde werken aan in haar ogen onverantwoorde bezuinigingen. Ja. Zo zie jij dat niet? Ja, het is gebeurd. Ik, ik bedoel nog eens, dit is niet mijn kabinet. Ik had die bezuinigingen daar nooit doorgevoerd, maar dat is nu wel een gegeven. Als het niet jouw kabinet is, ben je dan een soort burgemeester in oorlogstijd nu? Zijn we bezit. Oh. Dat niet, maar je werkt dan wel mee aan maar een joh, dan kabinet zijn we toch dat niet, niet in jouw kabinet is. Nee, we zijn niet in oorlogstijd. Is het is democratisch gekozen of nou je het ja, nou mee eens bent of niet. Het kabinet wordt met enige regelmatig sceptici bruin 1 genoemd. Dat ja. ook, maar Ach. niet door Joop Daalmeij. Nee, althans, helemaal voor helemaal zover niet. ik dat nog heb N kunnen vaststellen. Nee, helemaal niet. Want, want er is dus een bezuinigingsbeleid, er zit een kabinet... waarvan je inderdaad zelf ook gezegd hebt, het is niet mijn kabinet. Nee. Maar je zit daar nu toch tussen als voorzitter in die Raad voor Cultuur. Ja, maar ik, ik, zoek, ook, ik zoek met dat kabinet en met, met die, die, die ministers en staatssecretaris... die verantwoordelijk zijn voor kunst en cultuur, zoek ik wel contact gaat praat met die mensen en ga ook naar Kamerleden. Met Zijlstra heb te je al gesproken? Zeker. maar zijn buitengewoon goed. en Wij kennen elkaars posities en we weten waar de ruimte zit... en die proberen we met elkaar te zoeken. Meer ondernemerschap, meer ja. andere financiële ja, als bronnen je dan wil, onder, Als je dan wil ondernemen, dan moet je nu tegen die motie zijn... tegen die, die twee amendementen die in de Kamer zijn ingediend. Want dat maakt met name het ondernemen steeds moeilijker. En de kaartjes dus niet duurder dat, maken door middel nee, van het concept, BTW? Het concertgebouw hier, dat heeft fantastisch gescoord... met het binnenhalen van allerlei... Fondsen. Dat wordt door deze regeling onmogelijk gemaakt. Ja, hoe moet je dan ondernemen? Hoezo wordt dat door deze? Dat snap ik niet. Nou, ik ben heel dom inderdaad, zoals je zei. Dus leg het even uit. Spreek voor jezelf. Um, nee, kijk, deze regeling gaat tegen dat, dat ondernemers... als, als mensen een, nu een aandeeltje nemen in, het, in een concertgebouw... dan hadden ze dat op kunnen voeren op hun belastingaangifte. Ook, want, want ook de uitgave uh, inderdaad aan een ja, aandeel concertgebouw... Ja, is aftrekbaar zeker, zeker. van de belasting, ja. et cetera, en daar verdienen ja. ze nu uh, minder op. Ja. Uh, maar ben je het wel eens met het principe... dat de, de instellingen uh, meer kunnen halen uit andere financiële bronnen... dan ze tot nu toe gedaan hebben? Ja, dat denk ik wel. Alleen moet je het opzoeken. Kijk, in, in, in, in de, krant van de, de vorige krant van Peter heeft een ontzettend aardige serie gestaan... over uh, subsidie op de kunsten in Nederland, in België, in, in ja. Groot-Brittannië. Buitengewoon goed. En daarin werd een antwoord gezocht op de vraag... maakt subsidie de culturele instellingen lui? En is er minder kunst en cultuur als er minder subsidie wordt gegeven? Het rare, ik, wat ik me uit die serie herinner, is dat het antwoord op is er minder dat het nee was. Ja, Kijk naar Groot-Brittannië, ja. daar is meer. Mm. Maar we, we moeten nu wel de bezuiniging leverde een soort boost op voor de kunst en cultuur. Nee, nee, daar is het nooit geweest. Alleen wij moeten nu die stap maken van gesubsidieerde instellingen... Naar, naar instellingen die niet gesubsidieerd zijn. Dat is een weg die lastig af te leggen is, zeker in een tijd met economische... Maar prestatie. die sfeer is er inmiddels al wel gekomen. Hè? Het is ja. ongeveer drie kwart jaar geleden dat die, dat die ingreep gedaan werd. Hè? En toen kregen we eerst die, die, die mars der beschavingen. Dus het gehuil was al uh, fase 1, dat is nu al over. je ziet nu wel in die hele sector langzamerhand ook alweer het besef doordringen dat ze inderdaad iets moeten ondernemen. Letterlijk. Ja, natuurlijk. En je hoort die geluiden al links en rechts. Je ziet echt initiatief ontstaan. Variërend van inderdaad hoogwaardige culturele instellingen als een concertgebouw tot en met diergaarde Blijdorp, die een, waar je ineens een, een olifant kan adopteren, geloof ik. Maar, je ziet echt een, thuis. maar onder druk wordt wel veel vloeibaar, blijkt dan maar weer eens. En nee, dus als is je dan zo. een jaar terugkijkt, nee, nee, om... het gaat ten onder, nee, de cultuur, het is... dat blijkt dus niet het geval te zijn. Nou ja, in zoverre kijk je zal maar bij het Muziekcentrum voor de Omroep werken. En je ziet er ja. een van die prachtige orkesten en je wordt ja. eruit geflikkerd omdat er geen geld meer is. Wat moet je anders dan op je eerste viool gaan spelen? Zelf, Bij dit betekent dit eigenlijk dat Zelfs daar gelijk gaat krijgen? Uh, misschien. We zullen het zien. We gaan, we gaan het gesprek goed aan en we kijken uh, wie de sterkste is, niet wie de langste heeft. Maar het kan met het gegeven dat er inderdaad 200 miljoen bezuinigd uh, moet worden. Uh, toch zo zijn dat de belangrijke en goede culturele uitingen overeind blijven. Natuurlijk, en maar als je maar zorgt dat dat cultureel ondernemen... dat dat ruimte krijgt. Ik wens je veel succes daarbij. Dank je wel. Ik dank je voor je reactie. Uh, Joop Daalmeij, en we gaan zo direct door met het journalistenpanel... nadat we weer geluisterd hebben naar Beans en Fatback. There should I crawl Or nothing at all Pretend everything's alright You can't say there's nothing left But if you don't see the rest All the time we spent so far Won't be more than second best From your head down to your toes I love you even more And the day when we first met Were all the girls that came before So please don't turn your back on me Give me one more chance, you'll see I will change my wicked ways And give you all the love you need But Let me show you the word more to me than God Coming back Home, Beans en Fatback. Het journalistenpanel, en u hoorde ze al eerder daarvoor zitten... gereed, Paul van Gessel, hoofdredacteur BNN Nieuwsradio... en Peter van der Meers, hoofdredacteur NRC. U kunt ook reageren, hashtag Afro VML. We gaan het hebben onder andere over de houdbaarheid van de gedoogregering. Staat Wilders klaar om de stekker eruit te trekken. Eh, maar even om te beginnen, was er een andere nieuwspaal... waarvan je dacht, dat is opmerkelijk? Oeh, daar overval je me even mee met die vraag. Ik vond het een interessant onderwerp waar we het over gingen hebben. dat ik dacht, ik ga mijn tijd er niet aan besteden. nou goed, dat doen we niks, Peter. Wel iets nog? Willig je? Um, het land waar ik vandaan kom en waar ik mij toch wel hele grote zorgen begin over te maken. Uh, nu al anderhalf jaar geen regering. Uh, we zijn soms vergeten dat de Belgen hebben in dezelfde week gestemd, zijn in dezelfde week naar de stembus gegaan als hier in Nederland. En in Nederland hebben we nu al meer dan een jaar een kabinet. In België nog altijd niet, maar is daar een jaar bezig geweest om te onderhandelen over het communautaire, Brussel-Halle-Vilvoorde, um, uh, bevoegdheden voor de... Het leek de even heel goed te gaan, toch? Het leek toch? even heel goed te gaan met Julio ja. Di Rupo, Franstalige kandidaat, premier, sociaal uh, Socialist, een hele moeilijke uh, Brussel veel voor juist, het probleem. Was, ja, dat uh, op... al uh, terug gaat tot het begin van de jaren 60, Dus 50 jaar oud is dat, dat waar men een knoop heeft doorgehakt. Maar nu is men aan de echte dingen begonnen. Uh, namelijk geld en uh, de besparingen. Zoals dit land 18 miljard heeft moeten besparen... moet België tenminste 11 miljard besparen. En het gaat daar slecht. En, en de zorgen over België stijgen. En dus het, het gevoel... Uh, um, je, je merkt in elk geval dat, dat België de, de jongste dagen... meer in één adem met Griekenland en Italië genoemd wordt dan met Nederland en Duitsland. En dus uh, dat als we het al eens hebben over de neuro, dat uh, mensen soms Maar Daar hebben ze van, nog een regering in Griekenland en Italië. Daar nee. hebben ze zelfs al een regering. En ook dat ook in België al eens geroepen wordt, ja maar moet je dan geen technocraten? Dus eigenlijk wel het, het faillissement van de politiek in België uh, dat, dat je... Dat maar je ze moeten eruit ziet, komen. Ziet ze moeten voor, voor en dit jaar Ze moeten voor eind dit jaar hebben. een begroting hebben voor dat Europa. Dat zal dan toch gebeuren of Ofwel is het de, de toekomstige regering die Europa die die begroting maakt, ofwel is het nog de bestaande, uh, intussen al anderhalf jaar uh, uh, uh, aftredende regering uh, Leterme die die nog moet maken. Uh. Kom, ja, die maar gaat het zegt ook weg. wel heel veel over, de, over het faillissement van de politiek. En Le Terme gaat weg gaat naar de OESO. Daar dus, uh, kunnen je alleen maar heel uh... veel sterkte wensen. <laughs> ja. We, uh, we <laughs> hebben het zelf ook niet makkelijk hier in Nederland... met onze gedogen regering. Uh, de vraag, zoals ik net zei... Uh, is Wilders bezig de stekker eruit te trekken... hoor je steeds vaker. Aanleiding een aantal acties... waarmee je de coalitie in problemen bracht. Wilders, het plotseling meegaan bijvoorbeeld met het uh, oppositievoorstel... tegen de weigerambtenaar. Uh, het eisen dat er als er extra bezuinigd moet worden... 4 miljard van ontwikkelingshulp afgaat, het niet meer meedoen aan de commissie de wet. Kortom, het lijkt erop dat de pvv Wilders de kont tegen de krip gooit. Wat betekent dat, Paul, voor de coalitie? Uh, niet zoveel. Volgens ah. mij hebben we gewoon te maken met een gedoogconstructie... met een hele eigenwijze gedoogpartij... die zijn kans schoon ziet om nu weer eens wat te roepen. We moeten weer 4 miljard gaan bezuinigen. Ja, dan is het volstrekt logisch dat ze als eerste iets roepen... wat in een verkiezingsprogramma staat, staat namelijk... Uh, doe het maar op ontwikkelingshulp. En het blijkt trouwens uit een enquête van tenis Nipo dat het niet eens zo'n hele impopulaire maatregel is. Maar los daarvan, het is wel uh, zeker als je met het CDA wil samenwerken een maatregel die ja. natuurlijk echt nooit van zal Op, komen. In de bühne, in het politieke, in de arena zeg maar, in de Tweede Kamer loopt Geert Wilders constant uh, de PVDA, met name Job Cohen de, de bedrijfspoedel... Uh, maar je ziet dat hij op het politieke vlak, daar waar het er echt om gaat... dat hij met name het CDA loopt te irriteren. Want hij en weet natuurlijk hij donders goed doen? dat hij met die bezuiniging... op uh, ontwikkelingssamenwerking echt gewoon de grenzen overschrijdt... bij wat daar acceptabel is. En wat is volgens jou zijn drijfveer daarachter? Uh, ja, ik denk in eerste aanleg gewoon politiek is gewoon... Is, stap 1 is altijd wisselgeld creëren. Ik denk dat hij daar nu mee bezig is... opdat hij in die volgende ronde zeg maar iets kan binnenhalen... wat hem nu nog niet gelukt is. Hij is al ontevreden over het CDA, ook over die... Uh, beperking van de migratiestromen. Dat, dat lukt voor geen meter, uiteraard. Dat wisten we aan de voorkant ook wel dat dat niet zo eenvoudig zou zijn. Uh, en daar maken ze zich in toenemende mate maken ze zich daar boos over. Ze zijn druk over die hele Europese dossiers. Zijn ze ja, aan hij het zet voorzin om er in on ja. on on onderhandelingen ja. Ja. veel Want er uit te komen. komt weer een handen. ronde aan. Dat weten we wel met z'n allen. Van de minister, dat, je dat is in, dat in elk geval toe? niet goed voor de coalitie. En, en met name inderdaad voor het CDA, niet, die, die in een leiderschapscrisis uh, zich, zich bevindt, zoals we weten. En die zeggen een, zelfs een fundamentele crisis. Als we de peilingen mogen geloven, historisch-diep. Uh, en Wilders speelt voor een stuk het stoute jongetje uh, van de klas, die inderdaad uh, uh, de coalitiepartners, wat aan het, uh, aan het sarren is. De vraag is, hoe ver willen jullie gaan? Want op dit moment heeft waarschijnlijk niemand van de, de niet de gedoogpartner en even min de twee coalitiepartners, hebben er belang bij dat deze regering zou vallen. Uh, de VVD wil vooral Rutte in het zadel houden. Het CDA wil vooral niet naar verkiezingen uh, nu en uh, staat in een dusdanig zwakke positie. En ook Wilders uh, heeft er geen belang bij om deze gedoogconstructie op te blazen, in de zin dat, ja, met wie, uh, hij zit nu wel in een relatief machtige uh, positie, maar hij laat heel geregeld eens zien wie er uh, de basis in in het kabinet, of wie toch probeert de baas te spelen in het kabinet, namelijk meneer Wilders, door te doen wat hij met die weigerambtenaar... ja, en door, die, Paul uh, zei het, ja, niet alleen het CDA ja. te irriteren, maar bijvoorbeeld ook bij die weigerambtenaar. Het is uh, bekend, de VVD is tegen de weigerambtenaar. Klopt, ja. Jenny ja. Hennis Plas gaat, was uitgesproken ja. tegen de weigerambtenaar. Het was pijnlijk om te zien dat ze, ze gedwongen de door de ja. SGP-CDA ja. tegen haar principes ja. in ja. moest stemmen. En dat is ook wat Wilders in wezen veroorzaakt. Klopt, heeft. En terzelfde ja. tijd kan je ook zien dat hij, hij speelt een soort drieband naar de SGP, om te tonen wie de echte gedoogpartner is. Want het is duidelijk dat die weigerambtenaren. en dat daar de SGP een heel andere houding uh, had. Dat uh, de, in de Eerste Kamer. de SGP bepalend is voor de, voor de meerderheid. en dat het Wilders is, is die zegt: van ik ben de gedoogpartner. Ik deel hier de, de, de, de kaarten uit. En dus in die zin is het. Uh, is het uh, hij begon uh, zich te er erg aan het feit dat de SGP met twee zetels. Ja, net, uh, iets net meer zoveel machtig, invloed of, ja, heeft. om misschien nog wat al meer. Net, ja, en, als zijn en, en eigen dat de hefboom van de SGP te groot zou worden. en daar uh, zou hij zich aan het erger zijn. en hij wil even tonen wie. wie de kaarten uh, moeten uitdelen in, in Den Haag. En in die zin is het uh, hogere politieke wiskunde. Uh, maar zo werkt Den Haag nu eenmaal. Jammer genoeg zijn we daar ook deze week weer relatief jammer, veel mee bezig geweest. Als één op de zes kiezers, dan is het toch heel terecht en, dat zij hun invloed laten gelden. Ja, maar goed, ja, dat, is een, dat is een invloed laat gelden tot daar aan toe. Daarom zit hij ook in dit, uh, dit gedoog. Uh, daarom uh, leverde hij ook de gedoogsteun. Uh, de vraag is, moeten we, moeten we echt bezig zijn met dat soort politieke spelletjes terwijl Europa aan het instorten is? Ja. Um, en, en dat. Uh, de, de, de, nou ja, kijk, jij zegt, mensen zegt zich zelf daar dan ergeren. ze ja. zullen uiteindelijk uh, het kabinet niet laten vallen... want dan zitten we natuurlijk echt in het problemen als er een klein, crisis ja. is. Dus ja. in die zin ja. is het misschien, wat Paul zegt... alleen ja. maar een slimme manier om meer resultaten... uit eventuele onderhandelingen over extra bezuinigingen. te krijgen. Klopt, maar dan, dat is net waar veel mensen zich aan ergeren... dan zijn het politieke spelletjes die we aan het spelen, spelen zijn... en niet het land aan het besturen zijn. In deze gelijk Nederland, misschien zelfs een beetje op België. Misplaatsen, onverhandwoorde acties, ja, ja, nee, is Als je die parallel tussen die twee landen legt... kijk, laten we niet vergeten, we hadden tegelijkertijd inderdaad verkiezingen. Maar een andere coalitie dan deze was ook bij kans niet te formeren vorig jaar. We hadden ook kunnen kiezen voor anderhalf jaar doormodderen in allerlei onderhandelingen met niet-verenigbare partijen. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen, zoals het CDA zegt. Het hoeft je kabinet niet te zijn, of het kan het wel zijn, maar er wordt in ieder geval bestuurd. Maar denk je ook dat niemand baat heeft, zoals Peter zegt, bij een breuk op dit moment? Ook de PVV niet? Nee, dat wil zeker niet. Hij zit in de driver's seat. Op deze manier kan hij volgens mij het optimale halen wat erin zit. Goed, tot zover dan uh, uh, de motieven van Wilders. Uh, de plannen van minister Kamp om mensen aan het werk te krijgen. Uh, hij heeft gezegd dat ze moeten bereid zijn om te verhuizen voor een baan. Anders worden ze gekort op een uitkering. Paul, het begint te, te glimlachen. Het spreek je aan, ja. schat ik. Nou ja, ja ik ben. Wat? Dat, nou, laat, in, in Amerika is het doodnormaal dat je 3000 als, als leraar wordt ontslagen kilometer verderop een ander leraarbaantje accepteert. En wij, wij beginnen al te kermassen van uh, zeg maar Groningen naar, uh, naar, naar Amsterdam moeten verhuizen. Dus, maar volgens mij het diepere wat er moet spelen in deze discussie is... Uh, de werkloosheid op dit moment loopt alweer op. Uh, en wij moeten echt in een andere modus komen wat betreft die verzorgingsstaat. En uh, dat voel je ook in deze plannen weer terug. Uh, we hadden het van de week ook met een stel uh, werklozen in Leiden... die niet wensten met de bezem door de straten te gaan. En dat noemen ze dan slavernij... Wat ik echt een godsbevind dat je zo durft te praten... terwijl je gewoon in een vangnet ligt eh, en geactiveerd dient te worden. En ik denk dat wij meer in die modus moeten komen... We dat zijn we... te verwend en we moeten maar ja. leren dat je moet werken om geld te nou, krijgen. Laat ik het zo zeggen, ik eh, ga er zonder meer van uit... dat ongeveer een kwart van de huidige werklozen moeilijk tot niet bemiddelbaar is... Uh, en voor de rest zouden wij best wel eens wat, wat, wat, wat uh, de duimschroeven kunnen aandraaien... opdat we kunnen zien waar, waar, waar het ultieme ultiem, uh, ligt om mensen aan te activeren. Zijn we te verwend, Peter van der Meers? Ja, ik weet niet of we te verwend zijn, maar het klopt natuurlijk. In die zin ben ik in grote lijnen eens met, met wat Paul zegt... Uh, dat het vangnet soms een hangmat uh, is. En, uh, en uh, in die zin snap ik uh, de, de plannen van, uh, van Kamp om te zeggen van... kijk, daar moeten we toch op een ernstige manier naar gaan kijken... en, en daar in een aantal gevallen de duimschroeven aandraaien ik vind aan de andere kant dat, vanzelfsprekendheid geval per geval moet bekeken worden, dat er natuurlijk sukkelaars zijn, dat er natuurlijk mensen zijn die, die, op een, die, die inderdaad gewoon niet te activeren zijn, omdat nu eenmaal de situatie zo is, maar ik vind wel dat, dat de verzorging staat in deze uh, scherp naar, uh, naar, in dit geval de werklozen moeten kijken. Als je bekeken. in Alkmaar woont, dan moet je gedwongen kunnen worden om naar Maastricht te verhuizen als dat werk oplevert. <laughs> um, uh, ik heb het zelf ook gedaan, dus daar prima toe voor. Jij deed dus, vrijwillig. <laughs> nou ja, maar Nee, ook omdat ik zelf vind dat je in beweging moet blijven. Als je ambitie hebt, als je talenten hebt, wat ga je dan stilzitten op het moment dat het op die plek even niet lukt? Dat is een hele bizarre grondhouding. Hij, vind ik vind dat het ook moet gelden bijvoorbeeld voor mensen die uh, verslaafd zijn en daar niks aan willen doen. Ja. Dan, dan, dan moet het ook gevolg ja. hebben voor je uitkering. Ja, dat is een van die grensgevallen waarvan ik denk dat je daar nu mee Het klopt natuurlijk, als je, als je verslaafd bent en je wil er niets aan doen, ja, dat dan de overheid ook wel eens zegt: van, kom man uh, of kom vrouw, uh, we willen daar toch wel eens naar kijken. Uh, dus ik vind dat niet zo, zo eigenaardig dat men vanuit de overheid zegt van. Als je, open, als je steun krijgt van ons, dan willen wij daar een aantal voorwaarden aan stellen. En is dat verhuizen, is dat op een of andere manier je aanpassen? Wel, laat ons daar maar op een ernstige manier naar kijken, dat is ook niet a, zo fout. Ook als het gaat om, we hadden het er in deze uitzending vandaag over met, met het Nibud, onder andere het gevolg van een maatregel dat als ouders samenwonen met volwassen kinderen die werk hebben, dan moeten die kinderen en die ouders hebben een bijstandsuitkering, ja. nou. moeten ze hun salaris inleveren? Nee, ze moeten salaris niet inleveren, ze krijgen geen bijstandsuitkering meer. Waarom moeten wij belasting betalen voor huishoudens waar ze voldoende, Geld hebben om in een onderhoud te voorzien. Dat is de kernvraag. En wij hebben inmiddels een bijstandsuitkering als een soort verordende voor recht gezien in plaats van een vangnet. Dus ik vind dat een zeer transformatief. De kinderen zijn verantwoordelijk. Van. Vind je als ze volwassen zijn en werk hebben, eh, ook voor het inkomen van hun ouders dan. Nee, je bent verantwoordelijk, mede verantwoordelijk... op dat moment voor het uh, uh, inkomen van het huishouden waarin je vertoeft. Dat is een andere kijkrichting. Nieuwbeurt heeft berekend dat dat voor, voor die groep... Uh, de grootste inkomens achteruitgang ja, zal, zal leveren. Mm. Peter van den Meers, uh, ja. ook dit terecht? Ook dit terecht. Uh, ook, ook kinderen zijn verantwoordelijk om voor hun ouders, uh, um, op hun ouders te letten op zo'n moment. En daar volg ik uh, inderdaad wat Paul zegt. Laten we daar maar allemaal wat scherper naar, uh, naar kijken. Hoe is dat in België eigenlijk? zelfde discussie, uh, ook zowel over verhuizen als over uh, of kinderen een bijstandsverplichting hebben voor hun, uh, hun ouders. Eenzelfde discussie die trouwens nu ook weer op de tafel ligt bij de regeringsonderhandelingen om daar inderdaad scherper naar te gaan, uh, te gaan kijken. En ik vind dit in een economie die het wat uh, moeilijker aan het doen is, vind ik dit vanzelfsprekend. Nog eens, een vangnet is geen hangmat. En, en, en, en het, het verschil tussen een hangmat en een vangnet is wel heel belangrijk. Het is de crisis die uh, dit soort dingen mogelijk maakt? Nou, volgens mij is er ook wel echt een nieuw denken aan het ontstaan... in dat opzicht. Je ziet het nu met de pensioendiscussie... Hè, wat, wat tien jaar geleden echt onbespreekbaar was. Namelijk, lange doorwerken is nu inmiddels gerealiseerd. Gewoon tot je 67ste. En dat geldt ook voor dit soort dossiers. En binnenkort gaan we het ook op die manier... over de hypotheekrenteaftrek hebben. Dat wat ooit electorale zelfmoord werd genoemd... is nu inmiddels gewoon een medicijn om te overleven. We gaan kijken of, of dat ook uitkomt, die voorspelling. Uh, Paul van Gessel van BNN Nieuwsradio. Peter van der Meers van NRC. Allebei dank zo direct het Radio 1 -journaal. en Bert van Sloten gaat ons vertellen wat daarin te beluisteren is. Nou, in ieder geval hebben we Frank de Boer. Uh, die reageert uh, bij Ajax, de trainer van Ajax. Over alle perikelen al daar. We volgen de euro. Het speelt zich vandaag af in Italië, Spanje, maar ook Nederland. En wat ons betreft ook op de Winterfair. Want daar is onze verslaggever. En we hebben heel bijzonder nieuws waarschijnlijk over de Sint. En dat heeft te maken... met met laag water, Jan. De Sint, kan Sint niet aan en land. laag water? Hij kan niet aan land komen op sommige plekken. Het is wat. Ach jee, ja. ja. Zo, zo kan dat weer heel brede gevolgen hebben, die lage waterstand. Allemaal te beluisteren. Direct in het Radio 1 gepresenteerd door Bert van Sloten. U heeft geluisterd naar Vrijdagmiddag Live... waarvan de techniek in handen was van Peter Belt en Hetto Fennig. naar de radio van Matwijn. Veel plezier erbij en dank voor het luisteren. De Tand des Tijds, een radiotekening. De knappe koppen, knap, knap, de, de knappe, de, de kappen met die knappe koppen. Ik knap af op de knappe koppen. Snap je dat de knappe koppen de kluit blazen? Een donkop snapte dat de knappe koppen de wetenschappelijk wangedrag. Excuseer! Maar de knappe koppen hielpen de waarheid een handje. Mijn kop knalt uit elkaar. Dit is nog maar het topje van de frauderende wetenschap IJsberg. Het schijnt te druk zijn om te scoren. De rage onder de professoren. Ze promoveren, disserteren en ze excelleren met een kogel zout. Ze smullen van de maskerade, die zouten droppen in een gewaarde. Dat die welgeleerde in een mooie kleren nu zo gaan frauderen, vind ik toch goed fout. Hoogleraar, kijk laag leraar kan er niet bij met mijn verstand. Hoog leren, zak omlaag leren. Jij valt lelijk door de man. De Tand des Tijds werd getekend door Matwijn. Wijn. Radio 1 Het NOS-journaal. De NS gaat vanaf 2015 op de belangrijkste verbindingen tussen de steden meer treinen laten rijden. En de Intercities die rijden in het weekend s'nachts langer door. Minister Schultz heeft daarover afspraken gemaakt met de NS. Op de HSL-lijn gaan ook gewone Intercities rijden. En dit betekent tijdwinst voor reizigers. Het kabinet ziet geen bezwaren tegen een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman...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 Volgende week praat Monti in Brussel met bondskanselier Merkel en president Sarkozy... over hoe Italië de staatsschuld gaat terugbrengen. Televisiemaker Irene van Ditshuizen krijgt dit jaar de Beeld- en geluid Euvre Award. De prijs wordt haar toegekend vanwege haar bijzondere bijdrage... aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Volgens de jury zijn haar documentaires en series niet alleen gemaakt om één keer uit te zenden... maar ook om een maatschappelijke discussie op gang te brengen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er staat een 156 kilometer file, vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste vertragingen in Utrecht en het zijn ook vooral aanrijdingen die voor extra vertraging zorgen. Wat opvalt is de wat langere file op de A4 Amsterdam Den Haag, bij Zoeterwouder Rijndijk 9 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Knopend Eemnes 7 kilometer. Tijdlang was daar een rijstrook dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar 5 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukkenburg en het knopen Neerbos 4 kilometer. De rechter reishok is daar dicht, daar is een auto met aanhanger geschaard. De N44 Den Haag richting Wasnaar is tijdelijk dicht bij Wasnaar. Het uh, heeft te maken met opruimwerkzaamheden. is daar bij een eerdere aanrijding olie op de weg terechtgekomen. Tussen Den Haag en Wasnaar staat nu 6 kilometer. En de N61 Schoondijk-Terneuzen is in beide richtingen dicht... tussen Biervliet en Hoek... Ook dat komt door de aanrijding U wordt daar omgeleid. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, het is vrijdag 18 november en het woord van de dag is natuurbarbaar. Sommigen zullen mij een natuurbarbaar noemen, niets is minder waar. Was getekend Henk Bleker, staatssecretaris. De barbaar komt oorspronkelijk uit het Grieks. Onbeschaafde volkeren werden ermee bedoeld. Dus uit de tijd ver voordat de beschaving de winterfair uitvond. Een leuke beurs waar nu ook de crisis centraal staat. En van klimaatveranderingen had niemand nog gehoord, wij wel. Ajax kenden ze al wel, maar de godenzone maakte maakten nog geen ruzie. De trainer Frank de Boer kiest niet voor Kruif en niet voor Van Gaal. Hij kiest voor Ajax. Barbaars, dat waren vroeger ook de omstandigheden als je in Rusland moest schaatsen. Maar tegenwoordig hebben ze er ook hallen. De wereldbekerwedstrijden cyclus is begonnen. Maar eerst de barbaar. Het damhert, het wildzwijn en de koolgans Zij zijn nu nog beschermd... maar in de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker... staat dat er op ze gejaagd mag worden. Bleker wil het beheer van de natuurgebieden eenvoudiger maken. En daarom wil hij minder regels, minder vergunningen en minder Den Haag. Volgens de staatssecretaris verliest hij daarmee niet het belang... van de dieren en de natuur uit het oog. Wat echt kwetsbaar is en beschermd moet worden... daar houden we de beschermende regels. Vergunningen nodig, ontheffingen nodig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 en het damhert, waarvan er soms heel veel zijn. Jagers schieten nooit zomaar ergens op los. En die die het wel doen, die moet je bikkel hard aanpakken. Dat zijn de staatssecretaris Henk Bleker. Hij was in gesprek met Hans Andringa. Goed, dat was de staatssecretaris. Voor zijn presentatie hebben we deze week al veel protesten gehoord... tegen die natuurwet. Die kwamen vooral van de natuurorganisaties. Roel Pauw hebben we maar eens een keer het bos ingestuurd. En dat is een letterlijke uitdrukking. Want Roel, waar ben je precies? Nou, het zal je misschien verbazen, maar ik sta nu in het dorpje Reden. En misschien hoor je het verkeer op de achtergrond. En dan denk je van, waarom ben je niet in het bos? Ja, want dat was toch de opdracht? Dat was de opdracht. En dan heb ik een aan gehouden dat jullie zo meteen in het volgende uur uh, horen. Maar waarom ik hier nu ben, dat is, heeft toch ook alweer een reden. Want volgens natuurorganisaties, bijvoorbeeld Natuurmonumenten... met die ik uh, op uh, pad ben geweest vanmiddag... is het probleem niet zozeer de bescherming van de natuur in de natuurgebieden, die is wel gewaarborgd... maar doet het probleem zich vooral voor daarnet buiten? Nou, ik weet niet of je Reden kent. Het is een klein dorpje aan de rand van de Veluwe. Als je een tien minuutjes fietst, dan zit je midden op de postbank, de Veluwezoom. Allemaal gebieden waar strikte regels ten aanzien van natuurbescherming gelden. Maar als je daar buiten komt, dan gelden dat soort maatregelen niet. Uh, en dat is het probleem. Uh, staatssecretaris Bleker, zo zeggen de natuurorganisaties, wil Nederland... ...duidelijk verkavelen in gebieden waar de natuur uh, haar gang mag gaan. Maar daarbuiten gelden andere belangen. Bijvoorbeeld die van de boeren, bijvoorbeeld van, uh, die van uh, projectontwikkelaars. Dus uh, hij wil het graag een beetje overzichtelijk houden. Maar het probleem is, zeggen alweer de natuurorganisaties... ...planten en dieren houden zich niet aan de regels die in Den Haag worden bedacht. Dus uh, een diertje dat uh, de euvele moed heeft om een natuurgebied uit te lopen... Die is uh, zijn leven niet zeker in de toekomst. Waaronder in Reden, dus, waar het verkeer echt voorbij raast. Daar zo ben je zo'n verslaggever, Rolpaal. Het volgende uur, inderdaad, zijn reportage. Dan gaat hij het bos in. En ook volgens mij het weiland, want dat heb je daar ook. Of het nou om overstromingen in Bangkok gaat... of de extreme droogte in de horens van Afrika... of de lage waterstanden in de Rijn... de weersextremen lijken toe te nemen. Een nieuw rapport over die weersextremen is opgesteld door het IPCC... dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het werd vanochtend in Kampala, dat is de hoofdstad van Oeganda, gepresenteerd. Meegeschreven aan het rapport heeft Maarten van Aalst... directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis. Nu aan de lijn. Meneer van Aalst, uh, ja, is dat trouwens niet van... Alle tijden, want vroeger hadden we toch ook weersextremen? Ja, we hebben altijd weersextremen gehad. En die willen we altijd houden. onafhankelijk van hoe snel klimaatverandering door blijft gaan. Ja. Het rapport zegt wel heel duidelijk. dat een aantal extremen al toegenomen is. En dat we ons ook, zeker naarmate klimaatverandering steeds verder door zal, zal gaan. Met de eeuw, steeds meer zorgen moeten maken over toenemende weerextremen. Ja, noemt u eens een voorbeeld? Nou, een heel goed voorbeeld is hittegolven in Nederland. Hittegolven zijn nu al meer dan twee keer, komen al twee keer zo vaak voor als uh, 30 jaar geleden. En die trend zet zich heel duidelijk door uh, de komende eeuw. En uh, dat zijn het soort rampen waar we in Nederland natuurlijk ook niet goed op voorbereid zijn. He, we hebben de afgelopen tien jaar een keer de, de top 10 van wereldwijde rampen gehaald. Door het aantal doden bij een hittegolf. En wij denken niet aan onszelf als een land dat kwetsbaar is voor dat soort rampen. Nee, wij hebben nog steeds het beeld op ons netvlies van de afgelopen zomer. Van het is een natte zomer. Ach, en dat hebben we wel vaker. Precies, en een hittegolf is dan een gelukje. Want dan kunnen we met z'n allen naar het strand. Maar dan gaat het ook, en dat is natuurlijk ook een van de dingen waar het kruis dan zorgen over maakt. Dat geldt niet alleen binnen Nederland, maar ook. Tussen landen onderling, je ziet dat de meest kwetsbare mensen het hardst geraakt worden. En in Nederland zijn dat dan mensen van slechte gezondheid of wat ouder, uh, vaak in binnensteden, geïsoleerd. Ja, want dat is het belang van uw organisatie, om ook geïnteresseerd te zijn in die gegevens. Precies, en daarbij helpt dit rapport ons dus om ons beter voor te bereiden. Want een van de hoofdlessen is ook dat het niet alleen gaat om het wachten tot er meer rampen gebeurd zijn. En als Rode Kluis moeten we natuurlijk klaarstaan voor waar er ook mensen dit leed is. En dat zullen we ook blijven doen. Maar het rapport waarschuwt ook duidelijk dat de risico's nu zo snel stijgen... dat we in plaats van achteraf te reageren... veel beter vooraf kunnen investeren om die risico's te verminderen. Ja, nou hebben we de laatste tijd, de laatste jaren moet ik eigenlijk zeggen... heel veel bijeenkomsten gehad, maar die eindigden ook niet altijd in grote harmonie. Waren de 194 landen het nu wel snel met elkaar eens? Nou, het was vier dagen onderhandelen, Maar dat komt ook omdat ze echt regel voor regel al die teksten heen gaan. Om te zorgen dat ze echt snappen wat al die wetenschappers in de loop van drie jaar steeds preciezer hebben opgeschreven. En het er ook allemaal over eens zijn dat dat zo goed weergegeven is. Dus wat er nu in dit rapport staat... is ook de basis voor internationaal beleid... en voor al die overheden onafhankelijk. Mm, ja, en... uh, dus wat dat betreft was er uiteindelijk grote harmonie. landen waren ook bijzonder enthousiast... over de conclusies van dit rapport. Dat ja. is zijn natuurlijk vragen waar alle landen in de wereld mee worstelen. Ja, en uh, het klopt nu ook allemaal... want uh, de vorige keer, dat vorige IPCC-rapport... Uh, dat was een tijdje geleden, negatief in het nieuws... omdat niet alles wat erin stond ook feitelijk klopte. Ja, kijk, je moet heel eerlijk zijn. In de wetenschap kan er altijd ergens een foutje ingeslopen zijn. Maar uh, de procedures van het IPCC waren al streng, veel strenger geworden. We hebben in het rapport ontzettend ons best gedaan, drie jaar lang. Het is door uh, honderden wetenschappers geschreven. En nog door uh, de honderden anderen heel precies becommentarieerd. Overheden zijn er nog een keer heel precies doorheen gegaan. Dus ik, ben er, uh, ik heb het volste vertrouwen in dat we hier een heel degelijk, heel stevig rapport hebben liggen. Een degelijk stevig rapport. Maar ja, dat wordt wel uh, geschreven op een moment dat de wereld ook getijsterd wordt door een financiële crisis. Bent u niet bang dat het vanwege die financiële crisis ondersneeuwt? altijd een onderwerp waar het gaat om korte termijn en lange termijn. En de vraag is dus uh, is het ons waard om nu te investeren om een ramp die misschien pas over vijf of over tien jaar gaat gebeuren of die klimaatverandering zich toch natuurlijk langzaam maar zeker steeds verder voltrekt om die risico's tegen te gaan. Aan de andere kant, en dat is ook interessant in het rapport, zijn er een heleboel maatregelen die je overal ter wereld kunt nemen, die al op een hele korte termijn afbetalen en tegelijkertijd je risico op die rampen sterk te verminderen. Dat is helder, meneer Van Aals. Ik dank u wel voor het gesprek. Gaan wij verder praten over asiel en immigratie. Want de minister daarvoor, minister Leers van Asiel en Immigratie, zal de aanvraag voor een studievisum van Mauro welwillend behandelen. Mauro dient die vanuit Nederland in en niet zoals voorgeschreven vanuit zijn moederland Angola. Leers wil de aanvraag toch in behandeling nemen. Nou ja, ik moet eerst even afwachten of het ook bij ons terechtkomt. Dan uh, gaan we naar kijken. Uh, zoals ik al gezegd heb, uh, dat doen we uh, met betrokkenheid... wetende wat er allemaal gebeurd is. Maar uh, ik wil eerst uh, kijken wat hij indient. Onder welke condities. Wat hij daar uh, allemaal bij verwacht. En Dan ga ik dat toetsen aan de regels. Ja, Die regels zijn belangrijk voor u. U wil geen uitzondering maken, ook niet voor Mauro. Daar hebben we lange debatten over gehad. Toch dient hij zijn verzoek in vanuit Nederland. Kan dat wel? Nou ja, ik heb al gezegd, uh, ik heb een regeling. In die regeling uh, heeft de minister ook een inherente afwijkingsbevoegdheid... een soort hardheidsclausule. Kijk, en als uh, de aanvraag nu uh, grotendeels op orde is... dan heb ik gezegd, wil ik wel willend kijken naar dat aspect... of het nou echt per se nodig is dat hij dat vanuit het buitenland moet gaan indienen. Uh, daar gaan we dan over kijken. Maar dan wil ik eerst de rest van de aanvraag zien. Ik wil eerst weten wat hij wil... Uh, zeg maar de motivatie, de achtergronden. Uh, hij zou ook contact leggen met het UAF, heb ik begrepen, met het uh, studiefonds. Nou, we wachten af. Ik wil het in ieder geval zorgvuldig controleren. Nu is het misschien begrijpelijk dat u zoiets voor Mauro doet, gezien alle ophef. Maar aan de andere kant, uh, er zijn veel meer minderjarige asielzoekers. U kunt toch niet van elke asielzoeker straks uh, afwijken van de regels? Nee, en dat is precies de reden waarom ik u zeg dat ik het zorgvuldig ga bekijken. Dat ik niet op voorhand ga zeggen, ach, daar werk ik wel vanaf. Want dat zou een volstrekt verkeerd beeld zijn. Dat zou ook zeer onterecht zijn. Dan krijgen we precies die situatie waar u op doelt, willekeur. Dat wil ik niet. Daarom eerst de aanvraag zien, dan goed bekijken... en dan zal ik afwegen of het terecht is hier een uitzondering te maken. Maar toch krijgt het wel die suggestie... omdat hij vanuit Nederland die aanvraag indient, terwijl dat tegen de regels is. Ja, maar dat kun je dan afwegen. Ook rekening houdend met alles wat er gebeurd is. Er is natuurlijk ook wat over die jongens... Heen moeten we ook realistisch in zijn. Ik bedoel, hij is toch uh, zeg maar uh, eigenlijk inmiddels een bekende uh, nationale persoonlijkheid, maar toch een open ellende ook. Nou, daar wil ik rekening mee houden. Uh, ik vind dat ook terecht, maar daar wil ik eerst de rest van de aanvraag zien. Minister Leers was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld straks. Hoe houdt trainer Frank de Boer zich staande in de bestuurschaos bij Ajax? U hoort hem zo dadelijk. Eerst horen we de ANWB, Jolanda van der Velde. Jolanda, hoe typeren we deze avondspits? Als een uh, vrij normale avondspits zei het met wat meer aanrijdingen dan gebruikelijk. Uh, grappig om te vermelden is misschien dat de lange file op de A27 van Utrecht naar Almere nu eindelijk wat korter wordt. Tussen Utrecht en Hilversum nog 6 kilometer, dat was er net nog ruim 14 kilometer, was één rijstrook dicht. En bij een van die een aanrijding was daar met meerdere auto's. Eén daarvan was de grote Hummer V van Radio 538. Ik hoorde net van de Wegenwacht, die lag in de takels. Dus daar moet het langzaam beter gaan. Ja, op weg naar het Museumplein natuurlijk. Ja, je kent hem. Dat ja. was hem. <laughs> Oké, okay. goed. Maar de avondspits is verder uh, redelijk rustig voor een vrijdag. Dankjewel. je dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Goed, bestuurscrisis of niet, Ajax speelt morgen tegen NAC in de competitie. En dus hield coach Frank de Boer zijn wekelijkse persconferentie. Daar kwam heel veel pers op af. En natuurlijk ging het niet over de wedstrijd, maar het ging over de bestuurschaos. En de Boer heeft daar geen goed gevoel over. Niemand is gebaat bij uh, dit soort onrust, uh, bij wat voor bedrijf ook of bij wat voor club ook. Dus uh, Wij zeker niet, uh, we hebben maar één belang... En, en dat is Ajax. Tenminste, dat is mijn belang. En vandaar dat, uh, dat je er niet blij van wordt. Nee. Dus uh, Louis van Gaal uh, benoemd als algemeen directeur. Is dat een goede keuze? Eens... Uiteindelijk denk ik dat Louis best een uh, goede algemeen directeur. Want ik heb altijd heel goed opgeschoten met, uh, met Louis. Maar het is wat je. Uh, ik heb het gevoel dat je nu tussen. Zeg maar dat een uh, vader tussen een uh, zoon en een dochter uh, moet kiezen. En dat wil ik helemaal niet. En dat kan je ook niet. Want ik kan heel goed met Johan opschieten, maar ik kan ook heel goed met uh, Louis opschieten. Dan voel je je gedwongen om partij te kiezen? Nee, ik voel me niet gedwongen. Alleen ik ben wel uh, van mening dat we de richting die wij dan uh, vooral op de toekomst uh, zijn ingegaan... dat we die wel moeten blijven volgen. Daar heeft iedereen een heel goed gevoel bij. Daar hebben de trainers een goed ge gevoel bij. Dus ik hoop wel dat die richting uh, door, door zal blijven gaan. Wat vind je überhaupt van de manier hoe die keuze tot stand is gekomen? Ja, ik heb daar weinig grip op. En, uh, ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen er niet blij mee waren. Ja, Kluif heeft gezegd: als ik opstap, dan gaan de trainers mee. En er is een, een brief ondertekend ook door de uh, trainers. Dat het volgens onacceptabel... mij is Ik niet dat ze opstapt, in ieder geval. Maar dat er dat, dat, dat misschien trainers mee uh, gaan, dat zou best kunnen. Zou dat ook voor jou gelden? Nee, volgens mij heb ik dat gisteren al. Uh, Medegedeeld. Ik heb één belang en dat is Ajax. En uiteindelijk hoop je natuurlijk op een hele werkbare sfeer. Je houdt je daar bewust buiten in het belang van het team ook, uh, maar het is ook een keuze. Je kunt ook zeggen het is slim, zolang je geen... Want ja, maar, kijk, maar ik, ik, ik hoor gaf je... het net al aan. Als je vader moet, een vader moet kiezen tussen een zoon en een dochter, dat ga je niet doen. Dat kan, dat kan gewoon niet en dat doe ik op dit moment ook niet. En nogmaals, ik ben blij hoe we, t, hoe we aan het werk zijn uh, met de jeugdtrainers. De jeugdtrainers hebben daar een statement over gemaakt dat zij daar achter staan. Nou, dat, dat is denk ik een, een goed signaal. Stel dat zij op zou stappen, er zou een kleine ramp zijn. Dat zou zeker een ramp zijn. Frank de Boer, en op de achtergrond horen we de sirenes van de brandweer volgens mij nog loeien. Hij was in gesprek met Ayot Kloosterboer. In Utrecht dan, de Utrechtse Jaarbeurs, is vandaag de Magriet Winterver gestart. Voor veel vrouwen betekent dat een gezellig dagje uit. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer is daar ook als man. Jeroen, uh, je voelt je een beetje thuis al? Nou, wat zal ik zeggen? Niet echt, hè? Nee? Het is wel gezellig, hoor, maar Bert, er lopen alleen maar vrouwen hier... die je toch wel een beetje aankijken ja. van... Hé, uh, nou, hey, hey. wat moet jij hier? Oh. Nou ja... Dat denken ze dus. En uh, het is zelfs zo erg dat uh, de, de mannen-wc's zijn omgedoopt... vandaag en de komende dagen, uh, tot uh, vrouwentoiletten. Dus dat is wel een probleempje. Nou, hier en daar zie je een man. Uh, maar die moet dan mee om, uh, om de folders te dragen... en andere cadeautjes die hier worden uitgedeeld. En uh, ze klagen dan wel over dat er geen aparte mannenhoek is. Ja, maar even... Zo is er altijd wel wat. Ah, ja, la, laat even uh, beschrijven waar jij bent. Je bent op de Winterfair. Uh, maar wat is dat eigenlijk? Ja, nou, in ieder geval is er enorme behoefte aan. Want het was verschrikkelijk druk vandaag. Het evenement wordt voor de elfde keer gehouden dit jaar. Uh, de afgelopen jaren waren er stevast 70.000 bezoekers... en die worden ook dit jaar weer verwacht. Nou ja, workshops, uh, modeshows, 300 winkeltjes waar je uh, kunt shoppen. Uh, uh, een plek om inspiratie op te doen voor de komende uh, feestdagen. De treden artiesten op Jan Smit natuurlijk weer en Danny de Munk. En uiteraard kunnen de bezoekers, en dat zijn toch vooral de, de abonnees van dat weekblad... die kunnen kennis maken met columnisten van het blad en schrijvers als uh, Arie Boomsma en Yvonne Kronenberg. Oké, okay, dat is het programma. Um, en verder, qua uh, trends, staat bijvoorbeeld... Ja, ik bedoel, we hebben het elke dag hier op de radio over de crisis... en uh, alles wat er rondom de euro gebeurt. Uh, neemt dat ook nog een plek in? Ja, nou, dat is dan uh, nieuw hè, dit jaar. Voor het eerst is er aandacht voor uh, recycling. Het maken van uh, bijvoorbeeld een portemonnee van een oud melkpak... een ketting of een tasje van oud papier... Of uh, oude tapijs, die worden hier ook uh, verknipt tot uh, mooie dingen. Nou, dat soort dingen. Duurzaamheid, dat is het toverwoord op deze beurs. En je kunt ook oude kleding van thuis meenemen. Dus als jij morgen nog gaat, Bert, dan moet je even wat oude kleren uit de kast pakken. Die kun je hier dan uh, ophangen. En dan neem je wat anders uh, ouds mee. Een beetje om een eind te maken aan die uh, consumptiemaatschappij... waarin we toch een hoop zaken weggooien in plaats van het uh, her te gebruiken. Goed. Nou, kortom, er lopen hier heel veel gemiddelde Nederlandse vrouwen... Uh, die in deeltijd werken, een paar kinderen hebben... en toch met angst en vrezen naar de toekomst kijken. Hè. Die crisis, wordt dat nog erger? Ik heb er een hoop gesproken vanmiddag, maar dat horen we later. Dan uh, hebben we meer reportages van jou in deze uitzending. Jeroen Schutijzer, dus in Utrecht. Gerrit Hiemstra hier in de studio. Gerrit, um, het begon een beetje, een beetje grijs, ongelooflijk mistig. En dit bleef ook lang hangen. Maar daarna... Ja, maar daarna kwam de zon erbij. Daarna werd het lekker. Ja, dat was eigenlijk veel meer dan ik gisteren dacht. Dus dat is helemaal niet erg hoor, want de meeste mensen die vinden dat prima. En ook de temperatuur die is toch wel flink opgelopen. Op veel plaatsen is het een graad of 10 geworden. En ook in het noorden van het land. En dat is toch echt lang geleden dat ze daar dat soort temperaturen hebben gehad. Want het is daar echt uh, dagen achter elkaar mistig en koud geweest. Ja, maar wat, wat gebeurt er dan? Want uh, laat maar zeggen, de afgelopen weken was het wel af en toe ochtends mistig, mm -hmm. maar nooit zo lang. Waarom bleef die mist vandaag dan lang hangen? Nou, uh, er zijn wel meer dagen geweest hoor, dat die langer bleef hangen. Maar dus eigenlijk was ik wel verbaasd dat, dat de zon er zo uh, uitbundig bij kwam. Jij was dus, andersom zon verbaasd. Ik, ja, dat klopt. Maar kijk, um, um, mist is iets wat eigenlijk... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Het, het, het houdt zichzelf eigenlijk min of meer in stand. Het wordt eigenlijk alleen maar opgeruimd... als de zon er een klein beetje doorheen valt... en dan van onderaf de grond eigenlijk een beetje gaat opwarmen. En omdat de grond een beetje opwarmt... gaat de lucht een beetje opstijgen. En dan gaat die mist vanzelf omhoog. Mist, uh, dat, dat is het principe. Dat, en dat, dat, dat kon je trouwens vandaag hartstikke mooi zien. Want dan krijg je van die mistvladden met de zon er af en toe tussendoor. Dat was vandaag prachtig te zien. En dat is eigenlijk de enige manier om het op te lossen. Maar... De bovenkant van die mistlaag die weerkaatst de zonne-energie ook tegelijkertijd heel goed. Dus het is, ja, het is heel lastig om zo'n hardnekkige mistlaag om die weg te krijgen. Ja, is, en vandaag lukte dat toevallig wel. Het is hard werken als je zon bent ja. in zo'n geval. Gerrit, wat, wat staat ons te wachten het komend weekend? Nou, niet veel anders dan vandaag. Dus ook het weekend hebben we nog steeds te maken met rustig weer. De wind die is maar zwak of hooguitmatig, windkracht 3. Komt uit het zuidoosten. Snachts ontstaat heel gemakkelijk mist. En ochtends ja, duurt het weer lang voordat het, uh, voordat het oplost. En op veel plaatsen zal dat misschien ook de hele dag niet gebeuren. Misschien valt het mee en komt de zon er weer bij. En dat is zowel zaterdag als zondag het geval. Ja, En de temperatuur, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, als de zon erbij komt, dan, uh, dan kan het wel een graad of 8 tot 10 worden. Maar als het heel dag mistig blijft, ja, dan blijft het waarschijnlijk beperkt tot een graad of 4, 5 of zoiets. Ja, dat is dus moeilijk voorspellen, want dat heb je net uitgelegd. Dat ja. is heel bijzonder. Uh, ja. En dan daarna een weersverandering opkomst of ongeveer hetzelfde. Nee, het blijft voorlopig uh, hetzelfde. Pas tegen het eind van volgende week, dan zou er misschien. Weer eens wat meer wind kunnen komen, wat meer bewolking en weer eens wat regen. Maar tot die tijd echt van dit rustige, ja, herfstachtige weer met uh, ja, mist en af en toe het Niks mis mee, dankjewel. Gerrit, Gerrit Heemstra was dat. Een op de 25 Nederlandse mannen heeft ooit wel eens in de gevangenis gezeten. Het blijkt allemaal uit een onderzoek van het Nationaal Gevangenismuseum. En daarmee heeft Nederland meer ex-gedetineerden dan om maar eens een vergelijking te maken. We gaan praten met de onderzoeker Jos Verhagen. Goedemiddag, meneer Verhagen. Goedemiddag. Ik vind het veel klinken, 1 op de 25. Is het ook veel? Uh, nou, ik, ik vond zelf ook toen ik me realiseerde... dat wij elke dag in de gevangenis uh, zo'n 11.500 mensen hebben zitten... Uh, en je altijd over die getallen hoort. Ook in internationaal verband uh, dacht ik... het is goed om eens te kijken hoeveel mensen er in de gevangenis gezeten hebben... En als je dan de generatie neemt, dan kom je op deze aantallen, ja. ja is dat trouwens veel, internationaal gezien? Ik weet het niet, want uh, oh, dit de... is voor Nederland voor de eerste keer gedaan. Dus hoe het in België uh, of Engeland eruit ziet, ik zou het niet kunnen zeggen. Nee, het is uniek wat dat betreft. Ja. Uh, maar um, wanneer uh, heb je in de gevangenis gezeten? Ja, als je tussen vier muren zit en er zit een tralies voor. Ja. Maar ik bedoel dus een, een nachtje in de cel omdat je iets te veel gedronken hebt. Ja. Of je hebt een leerling geslagen in Nieuwegein. Wordt dat ook meegerekend? Uh, nee, dat, dat wordt niet meegerekend. Uh, uh, het is wel zo dat, je, dat, dat het daar begint. Als je een savafijt gepleegd hebt, kom je in een politiecel te zitten. Uh, daar zijn allemaal regels voor hoe lang dat mag. Ja. Als je daar twee keer zes dagen gezeten hebt, dan ga je door naar een huis van bewaring. En dan moet er dus ook wel een delict gepleegd zijn waar tenminste vier jaar gevangenisstraf op staat. En het gaat over die mensen. Over die mensen. Dus dat betekent, dat, dat, ja, mag ik dat zware jongens noemen, het gaat in ieder geval niet om de kleine vergrijpen. Nee, het gaat om die mensen die uh, tot uh, gevangenisstraf veroordeeld uh, zijn. Ja, en dat he, heeft u uh, geïnventariseerd. Uh, hoe komt iemand trouwens op het idee om dat te doen? Uh, nou, de, iemand die je gevraagd is om een tentoonstelling te maken over gedetineerden... die kan het dan gaan hebben, zoals ik straks zei, over de mensen die nu zitten. Maar als je je realiseert dat degenen die gezeten hebben... Uh, in veelvoud daarvan om ons heen zijn... dan is dat toch ook wel een heel bijzondere gedachte. En toen dacht ik ik wel eens weten hoeveel er dat zijn. Ja, en die zijn uh, voor het grote deel komen die gewoon ook weer allemaal terug in, in de maatschappij? Ja, allemaal. Uh, we hebben dan in Nederland weliswaar wel levenslang dat ook... Uh, ...in principe levenslang is, maar dan heb je het over 20, 25 mensen. Ja. En heeft u dan ook onderzocht van hoeveel mensen er dan vervolgens weer uh, de fout in gaan... ...en weer opnieuw in de gevangenis terechtkomen? Uh, ja, uh, dat, dat was ook het, uh, het probleem om tot die aantallen te komen. Want wij kennen het aantal detenties, maar... Die staan op naam van mensen en dat kunnen soms de mens, de, dezelfde mensen zijn. En het probleem was nu om die scheiding te maken tussen uh, aantallen detenties en aantallen mensen. Maar in het algemeen komt uh, na zes jaar is, is de helft van uh, degene die uh, dan destijds uh, uit de inrichting ontslagen is weer één of meerdere keren in die inrichting geweest. Dus, uh, het is, uh, uh, uh, uh, dat is ook uh, een, een, een onderdeel van het probleem, zal ik maar zeggen. Ja, uh, maar dat, die maken die dus ook onderdeel uit van die 1 op, uh, op de 25? Uh, ja, uh, want uh, inderdaad, daar uh, kunnen mensen bij zijn die het bij één keer gelaten hebben... maar daar kunnen ook echte draaideurcriminelen bij zitten. Ze tellen allemaal wat in dat opzicht gelijk. Ja, er nou, kunnen dus ook doorgewinterde criminelen ja. bij zitten. Ja. Ja, precies. Wat, wat is de conclusie die we er eigenlijk aan moeten verbinden? Um, nou, dat, uh, dat we wel het. Uh, dat het minder uh, bijzonder is dan, uh, uh, dan je denkt. Uh, en uh, dat als je je realiseert dat die mensen uh, te midden van ons verder proberen te leven, en wij opvattingen hebben over die mensen, die maken ook dat zij niet ja. zo uh, uh, uit de kast komen, zal ik maar zeggen, in dit opzicht. Uh, het zou goed zijn als we ons wat meer, wat meer bewust zouden worden. Vandaar, nou ja, het cijfer, dat zegt volgens mij voldoende. Kijk om je heen. 1 op de 25 mannen heeft wel eens vastgezeten. Het is een gekke gedachte, maar u heeft het onderzocht, meneer Van Hagen. Ja. Ik dank u wel voor uh, het verhaal. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Straks nog veel meer na vijf uur. Onder andere premier Rutte over de eurocrisis. Maar we hebben ook schaatsen. Blijf erbij. Tot zo.